Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair ministers Kaag en Bijleveld hebben een pittige avond voor de boeg. Want een meerderheid van de Tweede Kamer steunt waarschijnlijk een motie van afkeuring tegen de twee na het urenlange debat gisteren over de evacuaties uit Afghanistan. Bijleveld is in ieder geval niet van plan om op te stappen... zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Bijleveld heeft net laten weten dat zij, als die motie wordt aangenomen... toch niet zal aftreden, want ze had zelf ook al wel vastgesteld... dat het allemaal niet goed is gegaan bij die evacuaties. En ze gaat nu haar best doen om het in de toekomst dan beter te doen. Waarschijnlijk wordt er rond half acht gestemd. De Tweede Kamer is geen fan van een coronapas op het terras... Een meerderheid wil dat je daar de QR-code niet hoeft te laten zien, omdat het virus zich minder snel verspreidt in de buitenlucht. Premier Rutte vindt het toch wel handig om het toegangsbewijs daar te houden. Bijvoorbeeld voor de BOA's die het allemaal moeten controleren. Er komt nog wat bij, de praktische kant van de zaak. Als je nou zit op het terras, zonder dat je die QR-code hebt moeten laten zien. En je moet naar de wc of je moet even binnen betalen. Dan moet er alsnog bij de ingang die, dat CTB getoond worden. Dat maakt het ook wel lastig. Er lag een hele gevaarlijke landmijn op de stoep bij een Poolse supermarkt in Beverwijk toen er eind juni een mislukte aanslag werd gepleegd. Het Openbaar Ministerie komt daar nu mee naar buiten. Zo'n landmijn werd bij oorlogen gebruikt. Als die afgaat vliegen duizenden kogeltjes de lucht in. De politiebond zegt tegen de Telegraaf dat de gevolgen gigantisch waren geweest als dat was gebeurd. Voetballer Nathan Aké draagt een doelpunt die hij gisteravond maakte op aan zijn vader. De Nederlander kopte gisteravond een hoekschopraak in de Champions League. Taken by Grealish. Goal Manchester City. Nathan Ake. Zijn vader blijkt een paar minuten na die goal te zijn overleden. Die was al een tijd ziek. Aké zegt op Instagram: "Misschien moest het zo zijn." En dan nog het weer. Eerst nog droog. Vannacht neemt in het noorden de kans en de bewolking op bewolking toe. Morgen overdag soms zonnig. Ook wel kans op een bui en zo'n 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het valt heel erg mee met de drukte in de regio. Je hebt wel een kwartiertje vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en veen.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zand, Zandvoort, Zand, Zand, zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu. Zandvoort draait door. allemaal een beetje goed gaat, tenminste. Hoop ik. Want eh, verdamsgott heeft alweer uh, de nodige moeite, hoor. Uh, een beetje een soort remix-uitvoering van Chris Ruyen met Looking for the Summer. Weer even een zandwoord draait door live, maar dat uh, mag denk ik de pret niet drukken. We gaan gewoon verder met Nederlandse productie. Is geen hit geweest, maar de dame kan wel heel goed zingen. Sabrina Stark. You staring at my head. Say. It's best that you be on your way and take your ego with ya. Who asked you? Who asked you? to command On this thing in question I feel a tremble in my head I feel a tremble in my head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 Oh, wat is dat nou? <laughs> dat, dat, dat, dat hoort dus eigenlijk niet. Dat hoort dus eigenlijk zo te gaan. Inderdaad. Dit jaar weer afgestoft, opgeknapt en weer opgepoetst. Deze zong van Alphenville. Want dat had natuurlijk alles te maken met de Olympische Spelen. Die uitgesteld zijn gehouden afgelopen jaar in Tokio. in Japan. Daarvoor hoorde je Sabrina Stark met Backseat Driver. Deze mag ik eigenlijk nooit draaien van Gerloogman. Is nooit een hit geweest. Hoewel, uiteindelijk is het wel een single geweest. Is het midnight van de Fleetwood Mac? I'm not dat Herman Brood 20 jaar geleden besloot om uit het leven te stappen... met een sprong van het Hilton Hotel af... En dit is een uh, versie die ze helemaal uh, hebben mooi gemaakt in 2001. Maar het uh, nummer dateert natuurlijk veel langer dan weer terug. Want Saturday Night is uh, een nummer van uh, hem en His Wild Romans uit de jaren 70. Daarvoor is het dit Midnight van Fleetwood Mac. En dat uh, kwam van het hele mooie album Tango in the Night. En het is Engels Kim Wild. Ja, hij blijft nog een beetje hangen. Dat is, uh, ik weet niet wat dat is, maar die computer die schijnt het niet helemaal uh, te overleven. We hebben er nog één en uh, dat is uh, ook een hele mooie klassieker. Of het een hit is geweest, vraag maar het niet. Het is dus in ieder geval de Dire Street met Espresso Love. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het treinverkeer in Nederland ligt plat. De NS zegt dat het treinverkeer uit veiligheidsoverwegingen is stilgelegd... omdat er geen communicatie mogelijk is... tussen de verkeersleiding en de machinisten in de treinen. De coronatoegangspas die het kabinet wil invoeren... hoeft waarschijnlijk toch niet te worden getoond om op een terras te mogen zitten. Tijdens het Kamerdebat bleek een meerderheid daar moeite mee te hebben... omdat je buiten minder snel besmet raakt... Bij een mislukte aanslag op een Poolse supermarkt in Beverwijk eind juni heeft de politie een landmijn gevonden. In de zaak zitten twee mannen van 18 en 19 vast. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met kans op mist, morgen wolkenvelden, af en toe zon en in de noordelijke helft een bui bij een graad of 20. 6.9 ZFN Ver van deze studio zit een straat, of is een straat, of ligt een straat beter gezegd. En daarna had ik uh, met uh, twee vriendjes een, een of andere drive-in uh, discotheek. En stevast was dit wel een van de nummers die daar wel in uh, voorkwam. Shalimar en A Night to Remember. Je moest dan op een gegeven moment al die twaalf vindjes afdraaien. Van, is dit wel geschikt om op een klasavondje te, wel te draaien... of weet ik wel wat voor een huiskamerfeestje je dan nog kon organiseren in die periode... Dat gebeurde met heel regelmat van de klok en dat was dan wel een beetje een dingetje in dat, dat uh, tijdsvak. Juist, ja. Rolling Stones hoorde je ervoor met de Tumbling Dice en daarvoor voor uh, het uh, nieuwsplitje van half uh, zeven. Espresso Love van de Dire Straits. Nu, Nederlands werk en uh, normaal gesproken zou je denken, is dat bekend? ...iets minder bekend... ...maar de naam Paul de Munnik moet toch wel heel wat uh, mensen... ...toch wel wat kennen, denk ik, die naam. Uh, maar hij heeft een samenwerking met Engel... ...en dat is een Nederlandstalige hiphopper uit deze provincie. Normaal gesproken draai ik het een beetje in uh, alternatieve femme... ...maar ik denk, ik laat het toch niet lopen om het ook eventjes hier te laten horen. Een van de nummers die hij het afgelopen jaar heeft uitgebracht... ...samen met uh, Paul de Munnik, dat nummer heet Break.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 net uh, iets van Nederlandse bodem. Engel met uh, Paul de Munnik en Breek. Dus dat was uit 2021. Dit is uh, dan wel weer bijna van 40 jaar terug. Namelijk René en High Time He Went. Nou, dit is ook Nederlands productie. En wel uit Daag. Het is ooit nog eens een keer de buurman geweest van en dan moet hij wel komen, want <laughs> dit blijft hier lekker vaststaan. Gezellig jongens met dat ding. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ja, hey, hij doet het. Goh, het is een buurman ooit geweest van Mick Boskop In Den Haag, toen Mick daar woonde. Hans van den Burg. En de band, die heette Grupo Sportivo. En dat nummer dat heette hij hey deed Girl. Er gebeurt er nog wat? Ja, ja, ja. Ah, ik weet niet wat het met de uh, verdonschot is uh, vanavond. Ik hoop niet dat dat straks uh, maatgevend is. Blijf de gok, hè. Maar uh, vaag, denk ik eerlijk gezegd. Madonna was dat met Gambler. was toch wel een beetje toepasselijk eerlijk gezegd hoor. In dat opzicht. En daarvoor uh, de ex-buurman van uh, Mick Boskamp. Hij uh, heeft een tijdje in Den Haag uh, gewoond. En uh, toen had hij uh, te maken met Hans van den Burg. Dat was toevallig ook een van de mensen die Grupo Sportivo heeft grootgemaakt in het land. In dit laatste half uur toch nog wel wat uh, Nederlandse producties. Ook uh, met, uh, met Engel en uh, met... Uh, Ah ja, daarvoor hadden we ook nog Herman Brood. En uh, ja, René met High Time You we Went. Zee, hadden we er ook nog uh, in het laatste half uur uh, tussen zitten. En daarvoor hadden we in het uh, eerste half uur ook, wat ik al zei, Herman Brood uh, er zitten. Uh, Rotterdam heeft ook een band ooit voortgebracht. Meerdere bands zelfs. De meest uh, recente die hebben ook nog eens een keer een theatertour uh, gedaan... met uh, bijvoorbeeld uh, Fleetwood Mac. En dat is uh, deze fi fijne, fraaie band uh, geweest. De Cosmic Carnival zelf hebben ze ook nog nummers uh, gemaakt. Uit 2012 dateert dit. De kickmaker spreek je straks met alternative FM.